Jobboot met het NOS-journaal. Mediamagnaat Rupert bedacht dat het zondagsblad News of the World voor de laatste keer verscheen. Aangenomen wordt dat Murdoch de overname van B-Sky-B, de moedermaatschappij van Sky News, wil veiligstellen. Labour-leider Milliband wil in het lagerhuis voorstellen de overname uit te stellen tot het onderzoek naar het afluisterschandaal is afgerond. De regerende Liberaal-Democraten steunen dat plan. Murdoch ligt zwaar onder vuur wegens de praktijken van News of the World. Maar ook om zijn abrupte besluit om de krant na 168 jaar op te heffen. 200 redacteuren zitten daardoor sinds vandaag zonder werk. De krant biedt excuses aan voor het afluisteren van telefoons. Over de beschuldiging dat de politie is betaald voor informatie, zwijgt News of the World.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 Fernando Alonso heeft de grote prijs van Groot-Brittannië gewonnen. De coureur van Ferrari was op het circuit van Silverstone de snelste. Sebastian Vettel van Red Bull werd tweede. Hij bleef in een spannende slotfase zijn ploeggenoot Mark Webber net voor. Voor Ferrari is het de eerste zege van het seizoen. Alexander Vinokourov en Jurgen van den Broek hebben de Tour de France verlaten. Ze kwamen in de negende etappe na 100 kilometer zwaar ten val in een afdaling. Vinokourov, die 1e stond in het klassement, werd afgevoerd met een ambulance. Ook Frederik Willems en David Sabriski zijn afgestapt na de valpartij. Eerder deze etappe moest Wout Poels van de Pool ploeg al afstappen. En Rabo Renner Karate verscheen vanmiddag niet meer aan de start. Hij had te veel last van een eerdere valpartij. Het weer op veel plaatsen zon, maar er ontstaan ook flinke stapelwolken die vooral in het oosten kunnen uitgroeien tot buien. Dus 20 tot 24 graden. Morgen droog en volop zon. Het wordt dan iets warmer. Dit was de... Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Gooi Meer en Muiden 5 kilometer. Door werkzaamheden op de A20 Gouden richting Hoek van Holland tussen het Knopen Bresseplein en Rotterdam Centrum 3 kilometer.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 Uit de jaren 80, Outfield en I don't want to lose your love tonight. Met het uh, nieuws van vandaag. Als die is uitgestoten door de Siciliaanse vulkaan de, de Etna. Heeft de luchthaven van de stad Catania doen sluiten. Catania ligt slechts 25 kilometer ten zuiden van de vulkaan. De autoriteiten verwachten dat het vliegtuig na een grote schoonmaak zondagmorgen weer open is. De top van de Etna is bijna op 3300 uh, 3, meter. En de vulkaan is daarmee de hoogste actieve vulkaan in Europa. De laatste uitbarsting was in mei. En ik hou van Holland! Weet ook in de herhaling veel kijkers te trekken. Zaterdagavond schakelen ongeveer 1,1 miljoen mensen in op uh, RTL 4 om te kijken naar de speelshow met Linda de Mol. Ik hou van uh, Holland is daarmee op de één na beste programma van de dag. Blijkt uit cijfers van de stichting Kijkonderzoek. Alleen het 8 uur, uur journaal is met 1,5 miljoen kijkers meer mensen te boeien. De top 3 werd gecomple gecompleteerd door uh, het 6 uur journaal. De uitzending tot 952.000 kijkers. En Andre Agassi, de oud tennisser is opgenomen in International Tennis Hall of Fame. De 41-jarige Amerikaan werd zondag tijdens het atp toernooi van Newport gehuldigd. In bijstand van zijn vrouw, mede-hall-of-famer Steffi Graaf. En vele grootheden uit de geschiedenis van de tennis hield de voormalige Las Vegas Kid en een emotionele toestraat. Hij zegt, ik ben veel te laat verliefd geworden op tennis, maar de reden dat ik alles uh, heb wat lief is, is dat tennis wel van mij hield, verklaarde achtvoudige Grand Slam winnaar. Met vandaag in 1998 Trinidad weigert Boutense op te pakken waarop de Nederlander uh, de Nederlandse ambasseur van het land voor uitleg ontbiedt. Met vandaag in 1976 bij een explosie in een fabriek in het Italiaanse Cefeso ontsnapt een uh, wolk giftige dioxine. Dieren sterven, mensen worden ziek en bladeren vallen van de bomen. Pas als het duidelijk is hoe ernstig de gevolgen zijn worden mensen geëvacueerd. En met vandaag in 2000 wordt bekend dat de koningin Beatrix met een vermogen van ruim 7 miljard gulden de rijkste verdiener van de wereld is. Weer bericht vandaag. Wolkenvelden en wat zon. Matige zuidwest tot westenwind. maximumtemperatuur temperatuur in Zandvoort circa 20 graden. Morgen wordt het zonnig. Matig tot zwakke wind uit westelijke richtingen. Maxima temperatuur is 21 graden. Zondag in Kelmland. nu met de nieuwe van Michael Jackson. Dit is Behind the Mask. When I was young, I never knew what this thing called love could do to you. But since you've been gone and I've been on my own, I've been feeling quite peculiar. But I get by without your smile. To be. Elvis isn't dead, Elvis isn't dead, Elvis isn't dead. Cause I heard him on the radio. Elvis isn't dead, Elvis isn't dead, Elvis isn't dead. Elvis Er wordt regelmatig over gespeculeerd. Elvis Ain't Dead. En doet de, nieuwe, doet de band Scouting for Girls ook in een nieuwe single. Elvis Ain't Dead. Het is um, tien, bijna tien voor half vijf. Goedemiddag, zondag in Kenmerland. En romantici van Nederland, opgelet. Het seizoen voor carnaval is weer van start gegaan. Kanovaren bij volle maan op woensdag 13, donderdag 14 en vrijdag 15 juli vindt het plaats. Aan de telefoon hebben wij Ineke van de Geest van Actionplanet.nl. Ineke, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hallo. Het gaat dus plaatsvinden op uh, 13, uh, uh, donderdag 14 en vrijdag 15 juli. Dat klopt. Het is kanovaren, hè? Het is kanovaren, onder andere. Zou je daar wat over kunnen vertellen? Hoe zal de, hoe zal de avond eruit gaan zien? Uh, de, de avond begint met een uh, romantisch dinner bij Candlelight... Het, uh, ja, het is uh, lekker, uh, lekker eten, genot van het drankje en, uh, en uh, dat duurt ongeveer anderhalf uur. Daarna dan, uh, gaan ze onder begeleiding uh, het gebied in, dan zijn ze helemaal in de moed. Er wordt ook veel geboekt door, uh, door stelletjes. Die krijgen het vaak uh, cadeau. Ja. Uh, waar gaan ze het gebied in onder begeleiding van een instructeur... Uh, en al peddelend op zoek naar de volle maan? Oké. Okay. En uh, welk gebied is het? Het is uh, de Houtrak. Dat is een uh, deelgebied van recreatiegebied Spaanwoude. Ja. Halverwege Haarlem in, uh, in Amsterdam. Okay. Ja. en Amsterdam. Oké. En ja, stelletje lijkt me erg, erg leuk om mee te doen. Ja. Zit je dan bij elkaar in de boot of apart? Dat kan. Sommige stelletjes willen graag met z'n tweeën in een ja. ja. En uh, sommige stelletjes uh, doen het liever uh, ieder apart. <laughs> ja. Hoe lang, um, hoe lang, zij, hoe lang uh, duurt het varen? Anderhalf uur. En um, tot hoe laat gaat het duren? Ja, dat hangt een S beetje af van uh, de maand. Ja, tuurlijk. Want het is varen bij volle maan. Dus de volle maan bepaalt hoe laat we beginnen en hoe laat we eindigen. Oké. Okay. Uh, we doen het uh, in principe tot en met uh, eind oktober. Maar zoals uh, de, de dagen die je nu net noemde. Dus uh, woensdag 13, donderdag 14 en vrijdag 15 juli. Ja. Begint het om, uh, om ongeveer kwart voor negen. Oké, okay, kwart voor negen. Ja. Uh, waar kunnen mensen zich inschrijven? Uh, via www.actionplanet.nl of uh, ze mogen zich ook uh, uh, aanmelden gewoon via info@actionplanet.nl even een mailtje sturen. Ja. Uh, ze mogen ook bellen naar 020 416 0680 en uh, wat, wat heel veel gebeurt is, er uh, zijn veel mensen die komen met een, uh, een waardecheck van cadeaupagina.nl. Ja. Dat is ook een website waar we op uh, vermeld staan met deze activiteit. Oké. Okay. En uh, op die waardecheck staan ook de, de contactgegevens vermeld uh, van onze. Oké, okay, dus uh, nou ja, het, het makkelijkste natuurlijk www.actionplanet.nl, ja. daar is alle informatie te ja. vinden. Er is ook alle data, of dat we met eind oktober nog vermeld. Ja. Oh, Oké, okay. nou Ineke, hartstikke bedankt. Ja, graag. En een uh, ja, heel, fijne, heel fijne week hè, met het kanaal varen. Ja, hartstikke leuk. Is, uh, ja, leuk. Nou, en heel erg bedankt voor de aandacht. Uh, graag gedaan. Uh, Oké, okay, fijne avond. Ja, dag. Gefelde dag. Geen hey, The story repeats itself, can the it ends. He said it's gone.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 Weet elke nacht op bij Noordsea Jazz. En uh, hij is op dit moment onwijs populair. En je hoorde Uptown. En daarvoor Sherry Ann En Mr. Know It All. Zondag in Kennemaland. Je blijft op de hoogte. De nee, nee, laatste regio nieuws van deze uitzending: het oorlogsmonument in het Rijnaldepark in Oost in Schalkwijk, Haarlem, is opnieuw bekl beklad door uh, Van Dalen. Wanneer dat precies is gebeurd, is onduidelijk. Omwonenden in de wijkraad spreken hun verdriet erover uit. Het gedenkteken is pas vorig jaar helemaal opgeknapt. Het Rijnaldepark waar het monument, uh, monument zich bevindt, wordt momenteel ingrijpend gerenoveerd. Het monument staat daardoor al enige tijd, uh, tijd achter een afzetting. En Zandvoort uh, wordt steeds populairder. En uh, zelfs grote tv-ploegen komen erheen. Nou ja, niet om heel leuk nieuws natuurlijk. Maar Geen Stijl was in Zandvoort. Naar aanleiding van de commotie rondom de aanhoudende probleem met de jongeren in onze badplaats. Was Geen Stijl gisteravond in Zandvoort. Maar zijn er wel echt zo'n problemen? te checken op uh, uh, uh, geenstijl.nl En ik wil even naar het volgende. We gaan even uh, iemand bellen. Tenminste een, een strandtent. Want er is heel leuk nieuws. En we gaan hem even feliciteren. Nou, ik ga even bellen. Eén moment. Ja. Yeah. Ah, we gaan het gewoon nog een keer proberen. Nou, dat is jammer. We wilden namelijk een uh, strandtent uh, feliciteren. Tenminste, uh, ik van ZFM. We zijn helaas in gesprek, dus dan gaan we het... Uh, ja, wat gaan we doen? We gaan, we gaan, eens, we gaan ze straks gewoon even, uh, even bellen. We gaan namelijk om uh, Club notiek, En die is op de derde plaats geëindigd bij de verkiezing voor beste strandtijd van Nederland. Gisteren maken de koninklijke horeca Nederland KH en het beste en duurzame paviljoen van Nederland bekend. Feliciteren, doen we straks. Nu eerst van Velsen, dit is Baby Cat Hire. same way far Het was het zomer 2009 toen deze platen een uh, hit was. La Roe en Bulletproof. Ik vertel het net al. Groot nieuws uh, of leuk nieuws bij uh, Club Notiek Hier in uh, Zandvoort. Ze hebben namelijk een uh, prijs gewonnen. Ze hebben brons te pakken in de beste strandtijd van Nederland. Ze is namelijk op de derde plaats geëindigd. En dan wil ik ze wel even feliciteren. Dus we gaan wel eens even proberen te bellen. Net ook geprobeerd namelijk nog niet, toch? We gaan het gewoon nog een keer doen. De van de goedemiddag. Gefeliciteerd! Nou, dankjewel. Derde plaats, beste verkiezing tot beste strandwet van Nederland. Goed hè? Helemaal, helemaal top. Gefeliciteerd namens ZFM Zandvoort. Dankjewel. We're the ones De Stroom. We gaan even kijken naar wat shownieuws. Een beetje aan het einde van dit programma. Om lekker de werkweek te gaan beginnen. Winson Kerstanovic en Renate Verbaan zijn getrouwd. Het koppel dat tot tien jaar bij elkaar is gaf. Elkaar zaterdag het ja-woord. Ook is het Amerikaan waar ik behoorlijk van opkeek. Xibit. Rapper, Amerikaanse rapper, kijkt met pijn in zijn hart naar de laatste internetrage. Volgens de 36-jarige rapper en presentator is Planking. Het plat en het stokstijf liggen op de meest vindingrijke plaatsen, zelfs racistisch. Planking is het domste wat ooit heeft bestaan, zegt Xibbit op uh, Twitter. In de slaventijd werden slaven op deze manier vervoerd in schepen, weet hij. Begrijp me niet verkeerd, er kan me geen schelen waar jullie gaan liggen om er vervolgens foto's te van maken. Ik vertel alleen waar het vandaan komt. Nou, je kan het ook overdrijven, ongelofelijk. En uh, weer nieuws over Anouk. Het zal er niet wezen. Sarres Anouk heeft een punt achter haar opzienbare Twitter-carrière gezet. Twitter! niet meer voor mij ik heb gisteren mijn account gesloten het is niet gehackt ik heb er gewoon geen zin meer in ik kom niet meer terug nooit meer andere accounts zijn dus nep lied Anouk zonnig mitten op uh, Facebook dus binnenkort kan je weer uh, Anouk uh, verwachten op Twitter natuurlijk want hoe vaak heeft ze al de Twitter uh, niet, uh, heeft de Twitter niet veranderd en later weer terugkomen Goed nieuws in de Tour de France. Johnny Hoogland heeft zijn bolletjesstruik terugveroverd. Terug Met nog 44,4 kilometer is hij verzekerd van de, de bolletjesstruik. Zometeen meer informatie naar Andrea Johnson. Dit is Glorious. a plan, and I'm starting to lose control. Here she comes to this trash, a man, and I'm ready to chase it all.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 Yes, and I believe in a thing called love. We gaan even naar de tour. De tour de France, de tijd van mijn leven. We gaan even kijken, want op dit moment is de etappe bezig met nog uh, 73 kilometer of uh, 37 kilometer te gaan. ...heeft uh, het peloton 4 minuut 57 uh, achterstand op de kopgroep. Kopgroep met één Nederlander, namelijk Johnny Hoogland... ...die uh, verzekerd is van zijn bolletjestrui. Onder andere uh, Luis Leon Sanchez, Juan Giannono Fletcher, ...Sandy Casar en Thomas Vercleer zitten in die kopgroep... ...met nog 37 kilometer te, te rijden. Staan ze er toch wel erg goed voor... Met nog, uh, ik hou jullie op de hoogte stel dat er nog iets gebeurt. We hebben nog een aantal uitvallers onder andere ja misschien wel Tourfavoriet. favoriet Alexander Vinokourov is uitgevallen. Hele bekende renner Jurgen van der Broek ook een grote favoriet ook uitgevallen. Het is er allemaal wat. Tour de France nog 37 kilometer te rijden met één uh, Nederlander in de hoofdrol Johnny Hoogland. Leuk, leuk. Ik zo moet ik uh, kennen, zondag in Kenland afsluiten. Een hele fijne werkweek. En uh, tot volgende week. spreek je weer met Entertainment for You. Zonder de herhaling van Entertainment for You. Nu eerst Ben Saunders. Dit is zo so lang. When you lose somebody. And that part of you is gone. You walk in the shadows. Where the love that you have show. Het NOS Nieuws van 5 uur.